Lottele met het NOS Journaal. Het Nederlandse Usar Reddingsteam heeft vandaag voor het laatst naar overlevenden gezocht in Turkije. De kans dat er bijna een week na de beving nog mensen worden gered is zeer klein. Morgen vertrekt het team. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 33.000. Turkije meldt enkele duizenden nieuwe doden, waardoor het aantal in dat land op 29.600 komt. En in Syrië is het dodental gestegen tot ruim 3700. De lokale verkiezingen in Berlijn zijn gewonnen door de CDU... blijkt uit de eerste exit polls. Inwoners van de Duitse hoofdstad gingen vandaag opnieuw naar de stembus... omdat de verkiezingen twee jaar terug zo chaotisch waren verlopen... dat de rechter vond dat ze over moesten. Volgens de polls komt de christendemocratische CDU uit op zo'n 28 procent... en de SPD op 18 procent. Het is de eerste keer in ruim 20 jaar... dat de sociaaldemocraten er niet met de winst van doorgaan. Ondanks het verlies van de SPD zou de regerende linkse coalitie wel opnieuw op een meerderheid kunnen rekenen. Een deel van de werkgevers schiet door als er meldingen binnenkomen van grensoverschrijdend gedrag. Sommige werkgevers stellen meteen een groot extern onderzoek in... of schorsen of ontslaan de werknemer zonder de melding goed door te spreken of te checken. Dat zeggen arbeidsrechtadvocaten en onderzoeksbureaus tegen Nieuwsuur. Een van de onderzoeksbureaus zegt in 30% van de gevallen een onderzoek te weigeren... omdat de melding te mager is. In de Eredivisie heeft RKC het Ajax moeilijk gemaakt, maar het liep in de Johan Cruijff Arena met een sisser af. Het werd 3-1 voor Ajax. FC Volendam hield geen stand tegen Twente, het werd daar 3-0. Na de wedstrijd maakte trainer Jans en technisch directeur Strooyer bekend dat ze na dit seizoen stoppen bij Twente. En het weer. Vanavond en vannacht opklaringen met in het zuiden mist. De temperatuur daalt tot ongeveer 3 graden. Morgen bewolkt, later wat opklaringen en zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Bij Amsterdam is de A10 dicht bij de Koentunnel richting Den Haag. Er is daar een ongeluk gebeurd. Vanaf de Ring Noord kun je het beste de A8 aanhouden en dan keren bij Oostzaam.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 Masako, zij komt met een uh, nieuw album, goede bekende voor ons, Call of the Mountains Ascent, zo heet dit album. Daarna nog een bekende, Lork Lieren uh, met You and I, Every Sky. <laughs> dat is wat en dan gaan we terug in de tijd, tenminste vanaf track 7. Want daar nemen we afscheid van 2002. Dat is uh, vader, moeder en dochter. Cloud Below, prachtig album. En uh, ze komen uit Scandinavië, ze wonen daar. En we gaan uh, naar het track City Blue. Gaan we helemaal luisteren. Want ik heb een beetje tijd over. Dus het is allemaal een strakke planning natuurlijk. Eens even kijken, uh, wat hebben we nog meer? Sherry Finter van de, uh, Higher Level Media en Hard Dance Records. Ja, die dame is buitengewoon druk, maar maakt ook zelf albums. Wat doe goed, dit album, Cinetasia, is uh, gemaakt in 2002. En een solo album, terwijl ze normaal gesproken heel veel samenwerkt met andere artiesten radio.info dat is de website. Daar kan je alles terugvinden en alles terugluisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Be sure to tune in to Peaceful Radio with Benno Vugan.